5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Marokko zijn duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de hoge celstraffen die de leiders van de protesten in het RIF-gebied hebben gekregen. In de hoofdstad Rabat betogen 7000 tot 10.000 mensen. Ze demonstreren ook tegen de beperking van de vrijheid van meningsuiting en tegen onrecht in het algemeen. Meer dan 50 leiders van protesten in de RIF kregen straffen tot 20 jaar cel voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. En die vonnissen werden deze maand in hoge beroep bevestigd. Gisteren protesteerden enkele honderden mensen in Den Haag ook tegen de straffen. In een appartement in Eindhoven is een dode vrouw gevonden. De politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat en heeft een man aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend gemaakt... en ook over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De forensische opsporingsdienst en de recherche doen onderzoek in de woning. Enkele paasvuren die afgelast waren in Overijssel en Drenthe zijn vanochtend alsnog aangestoken. De vuren waren verboden omdat het te gevaarlijk zou zijn door de droogte in combinatie met de wind. Maar onbekenden hebben ze toch ontstoken. Vanmorgen was er in delen van Nederland overlast door paasvuren in Duitsland. Onder meer vanuit Urk, Assen en Amsterdam kwamen meldingen van een brandlucht en stank. Ik kwam met de oostenwind naar het westen. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard thuis met 2-1 gewonnen van NAC. Voor NAC komt rechtstreekse degradatie nu heel dichtbij. Een andere degradatiekandidaat, Excelsior, speelde thuis met 1-1 gelijk. Tegen Willem II was dat. Het weer. De zon schijnt nog steeds volop. Het is 20 tot 25 graden geworden. Alleen op de Wadden en rond het IJsselmeer liggen de temperaturen ietsje lager.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 time. ¡Sí! We'll see you next www.zfmzandvoort.nl Stay. Ball, Saletta, Timidic Eight Wind. When across a ball, selector," Timidic Eight Wind. When across a ball, selector," Timidic Eight Wind. When across a ball, Saletta, Timidic Eight Wind. When across a ball, Saletta, Timidic Eight Wind. When across a ball, selector," Timidic Eight Wind. When across a ball, selector," Timidic Wind. This goes out to all the DJs.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 out to all the DJs, making moves, yeah, on the dance floor, gotta be bold, dancing, yeah, real hardcore, cool. from the front to the back, that's where I was at, you know, you know, the awful time to do it like that, We Craig David all over your, DJ, it's all up to you, when the crowd go What's so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 Vele mensen aan de tafel, het is geen gezicht Ik kan die route nu belopen met mogen dicht Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou En daarna slaan de deuren weer en breekt de weer een glas En daarna en dan valt er weer een tranen, pak ik weer mijn tas En daarna hou ik je weer stevig vast uh. En leg mijn kleren wit weer op in, de, in de, de kast Dus... Ik hou je nog een poosje vast. Maar dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Het is dus waarschijnlijk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.